Ook op de A67 bij Steensel in Noord-Brabant... veroorzaakte een vrachtwagenchauffeur met te veel drank op een ongeval. De vrachtwagen kantelde en kwam in de berm terecht. Vrouwelijke Poolse arbeidsmigranten lopen in Nederland... een verhoogd risico op seksuele intimidatie op hun werk. Bovendien is de hulpverlening voor vrouwen... die slachtoffer worden van intimidatie of misbruik niet goed geregeld. Blijkt uit onderzoek van Fair Work...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 De A4 van Den Haag naar Amsterdam heeft een dronken vrachtwagenchauffeur... een enorme ravage veroorzaakt. Tussen Knobbert Prins Klausplein en Dorp is de vertraging anderhalf uur. Um, um, verkeer van Den Haag naar Amsterdam rijdt het beste om via Wassenaar. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 vanuit Hotel Hoogland. We zijn er weer met een programma wat ja. is door uh, Goedemorgen, Ben Zonneveld. Het is alleen wat rustiger, denk ik, deze uitzending. Hoe komt dat? Ja, de verkiezingen zijn voorbij. De <laughs> dus politieke strijd is gestreden. Maar je weet het nooit. Maar we gaan straks nog wel even over politiek praten, ja. want er zijn twee mensen die ja. uh, uitgenodigd zijn en nieuw in de politiek zijn. De techniek en de muziek is gedaan door uh, jacques Jozef Duinmeijer, Gert van Kuik en jij, Gerrie, hebben de redactie gedaan. En wij gaan dit samen presenteren. Wat gaan we allemaal ja, bespreken? Ja, nou ja, we beginnen. Onze eerste gast zit al aan tafel. Uh, jazz in het café, dat is een nieuw, uh, nieuw onderwerp. Daar gaan we uh, straks uh, alles over horen. Daarna komt Martine Joustra uh, vertellen over dat alle groepen 8 in de, Zandvoort, de Zandvoortse basisscholen EHBO-cursus krijgen. En wij sluiten het eerste uur af met... Ja een, uh, ja, een Grieks restaurant, Veloxenia, in, uh, hier in de Haltestraat, is de beste Griekse restaurant van Nederland. Van Nederland, staat ja. in het Grieks magdrijn ja. heb je ja. ik morgen. Ja, en Kostas is gisteravond uit Griekenland uh, uh, teruggekomen en gaat ons daar. Ja, leuk. Nou, twee leuk. uur, dan toch een klein beetje, nou een klein beetje, twintig minuten politiek. Ja. Uh, Remy Driehuizen van GroenLinks, die... Uh, we hebben één zetel gehaald, dus daar kunnen we even over praten. En uh, Johan van Marlen met voorkeur stemmen op deze rustige ja, plaats. Prima. Die gaat ook vertellen waarom hij in de politiek gaat. En als afsluiter, uh, een oud presentator, Richard Duitenek heeft een boek geschreven: Belemmerende Overtuigingen. We zijn benieuwd. We zijn benieuwd. We gaan het horen. Brigitte, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Brigitte. We gaan het hebben over jazz in, bar. Nee, Niet in de bar. In het nee, café? In het café, ja. ja. ja. Ja, we waren uh, in de gesprek uh, uh, al even bezig over allerlei namen die er in Zandvoort circuleren over uh, jazz. Hè? Ja. Jazz in de Bar, Jazz in het Café, Jazz Behind, behind the, the beach. beach. ja Maar jullie gaan een eigen uh, jazzprogramma draaien. Ja, dat gaan we proberen en we hopen dat het Vertel. aanslaat. Nou, uh, we hebben nu al één keer Jazz in het Café gehad. Het was op zondagmiddag en dat was heel gezellig. Het was een... Um een uh, oorspronkelijk zeskoppige uh, sextet, ja. en die kwamen met z'n viertjes en dat heette <laughs> Jesperados. <laughs> en toen um, uh, gingen ze ter plekke, dus lieten ze het uh, publiek een uh, nieuwe naam verzinnen, dat was heel erg leuk. En dat was een beetje Dixieland Jazz. Oké. Okay. Uh, aanstaande zondag 1 april paasdag komt een um, String Thing. Dat zijn uh, twee, uh, dat is een duo banjoisten. Of, ja. En het schijnt, het schijnt de top van uh, Nederland qua banyoisten te zijn. Dus ik ben heel benieuwd hoe U dat zegt. Je hebt allerlei dus soorten, niet ja, jazz, wordt, je hebt verschillende, ver, jazz verschillende soorten. Verschillende soorten classic jazz. Classic jazz. Dus, okay. Maar ook dus Dixieland. En, um, en wij doen dat in samenwerking met uh, Vetsen Pijlman. Die is van classicjazz.nl. Die wil uh, gratis uh, toegankelijke jazz in het café promoten. Dus hij heeft een heel netwerk om zich heen. En hij ja. helpt ons met de... Uh, hoe noem je zoiets? Programmering. Ja, met de programmering. <laughs> ja, leuk. Over programmering uh, gesproken. Uh, dat is met die banjo's en die Dixielandmuziek, muziek. Dat is een uh, lichtere jazz. Ja. Ja. Ga je ook naar de zware jazz toe? De heavy nou, jazz. Uh, ik, ik, ik wil het niet, niet zo zwaar, weet je wel. Ik vind het heel leuk om het heel oud... Uh, een beetje oudbollig en kneuterig te houden bij ons, want dat vind ik gewoon heel erg leuk. Ja, het er Dus ik vind classic jazz heel mooi, maar ik wil niet te zwaar, want we hebben nu een beetje gemengd publiek. Ja. we hebben wel jazz, hè? Ja, dat zit in de krocht ook zo, en dat is wel echte jazz. Het is een beetje laagdrempelig, een beetje laagdrempelig Ja, een beetje wat meer voor ieder wat wil. Het is een beetje allemaal echt jazz, alleen er zit zoveel soorten in jazz, van lichten, wat jij graag wil hebben tot heel zwaar. Voor een, uh, uh, een café als jullie is het, denk ik, gewoon een lichtere ja, wat variant, veel vrouwelijker ja. en beter. Ook. Mm -hmm. <laughs> uh, maar je zet, ik word geholpen met de programmering. Ja. Dat betekent dat je het meer keren gaat doen? Nou, dat gaan we proberen. We hebben nu drie keer achter elkaar, dus elke twee weken tot 15 april, is dus dan de, nu de laatste. Nou, kijken hoe dat aanslaat en dan uh, wil ik sowieso voor de zomer toch proberen het één keer in de maand tussendoor te doen, want de programmering sowieso voor ons ook hm. en ons, onze ja. agenda is heel vol ja. in de zomer. Ja. En doe je dat smiddags dan? Dat ja, smiddags. We beginnen om vier uur, want tussen vier en zeven. Dat is een mooie dus tijd. Dus dat is uh, net voor het eten, dus je kan altijd een hap blijven eten in het wapen. Ja. Dat is goed. goed en ook ja. naar huis. Ja, ja, gezet. Ja. ja, en dan en de, wil ik van de winter toch wel weer wat frequenter. Ja, en in de zomer kun je buiten zitten natuurlijk. Ja, ook, hè. ja. onder de boom, ja. volgens mij. We wel. Mag dat? Dan? Mag je niet helemaal Het is natuurlijk onversterkt. Oh, dus oh, ik ja. denk dat dat wel mag. Weet je wel, want dat is niet meer, het is geen. Uh, Straatmuzikanten. Ja, ja, ja, dat weet ja. ik niet. En nou, ja, anders dan uh, wagen we weer een telefoontje en dan vragen we een vergunning aan, toch? Ja, waar niet. Niet zo ja. moeilijk. Nee, dat is, kan nooit zo moeilijk zijn op nee. een, een overgekwijze. En het is ook alleen maar leuk ook, ja. Gewoon, om... Hè. Ja, ja, ja. Dus uh, je zit nu tot... Uh, zeg maar morgen is dan uh, de eerste? Nee, soms. Nee, soms, soms ja, morgen. Ja, Dat gaat zo maar. 1 april grap. Nee. Ja, 1 april jazz. Nee, paasjazz yes, hebben we morgen. Dus paasjazz. Yes. Oh, dan uh, vier dagen later, dan weer vier Ja, 15 april. Uh, weet je al wie er komen de komende volgende keer? De Stablemates... Het Stablemates Jazz Trio... Ik weet ook niet precies. Die komen, die komen op 15 april. En komen ja. ze uit het hele land of komen ze uit de regio? Ja, want uh, Classic Jazz zit ook, uh, doet het ook in Hilversum en in Heemstede. En, oh, uh, oké. Okay. Uh, dus hij heeft overal een programmering draaien en hij heeft het ook nu bij ons geprobeerd. Nou ja, en ik vind het hartstikke leuk. En waren er veel mensen de, de, de afgelopen keer? Uh, nou, ik, ik om vijf uur wel. Om vier uur toen het begon was het nog wat rustig. En, uh, maar wat, ik denk dat de mensen ook bij ons gewend zijn, omdat wij altijd om vijf uur beginnen met de Irish uh, Afternoon en met mm. alles wat we muziekmiddagen doen, dat do deden we altijd om vijf uur. En de jazz zijn we om, zijn we om vier uur begonnen. En ze even wennen, denk ik? Ja, ik denk even wennen. Dus we zullen je, zien zondag. Ga je voor alle uh, muziekevenementen naar vier uur? Uh, nee omdat <laughs> je dat zou roepen. Nee nee, nee, nee, nee. Normaal gaan we om vijf uur. Ja, wij beginnen met die, met die, met die zondagmiddagmuziek. Mm -hmm. Eigenlijk altijd om vijf uur. Ja. En dan tot acht. Dat is ook een mooie tijd. Ja, ja. Dus misschien gaan we straks weer naar vijf uur. Maar misschien aankijken. moet dat zich gewoon... Uh, ja. Ja. Even kijken hoe het loopt. Ja. ja. ja. Leuk, ja. leuk hoor. Ja. Kom even terug op de verbouwing. Oh ja. ja? Ja? Nou je hebt het gezien. Nou, ja, ik heb het zeker gezien. En, uh, het valt mij uitstekend. En uh, ja, het leuks... hoe, hoe denkt de rest daarover? Nou ja, ik, eh, het is natuurlijk vaak zo dat ik alleen maar de positieve reacties hoor. Maar. Ik heb wel, iedereen is dol enthousiast. En, uh, omdat de sfeer uh, van het wapen toch wel behouden is. Het is natuurlijk ja. nog steeds een donkere uh, ja. kroeg. De kleurtjes zijn hetzelfde. Ja, maar dat en alles het wat op de muur hing, dat hangt er nu weer. En het, maar het mooiste van het hele verhaal. Dat is dus gewoon na, na jarenlang, ik denk al tien jaar lang stankoverlast. Hebben we nu dus echt geen stankoverlast oh. meer. En dat is, dat is, nou ja, ik durf het bijna niet te hopen. Maar het is nu al drie weken, vier weken echt helemaal stankvrij. Een beetje in de middenstukken. Dus ik geloof, dat ja, het goed, bij onder het ja. biljard ze de de vloer open geweest helemaal oh. en er lag dus gewoon van een, open, <laughs> een open. ja ja nou ja als het dicht is dan, uh, dan, dan is, is dat dicht. Dan prima hey dat middenstuk heb je ook nog plannen mee nou het moet wel ook maar dat had niet zoveel haast als voor want voor was de elektra gewoon echt afgekeurd en was het eigenlijk een kwestie van geen wapen of een uh, verbouwd wapen mm -hmm. dus ja, ja er was eigenlijk geen keuze het was nee, niet nee. zo van oh leuk dit moet verbouwd worden verbouwen. nee mm -hmm. nee het kon echt niet meer er waren we op, op een aantal plekken ook al brandsmulplekken uh, uh, ontstaan. En de verzekering had gezegd van nou, ja, dit is mag gewoon niet meer moeten, ja. Ja. ja Nou dus dat. Maar de, de, de rest is even sparen en dan is het dan voor later zorgen. Ja. <laughs> uh, in, in, die, in die tijd hoorde je, uh, moet dat nou en uh, nu hoor je leuk. Ja, ja, ja, ja, in, ja ik heb ze natuurlijk wel ook een beetje gek lopen maken. Ik was een beetje vervelend <laughs> op Facebook. Want ik had alle, allerlei rare... Plaatjes van de witte bar en hele gekke lichtjes en zo. Het en ja, was een beetje vervelend aan doen. Ja, want uh, iedereen was bang dat de sfeer zou uh, verdwijnen. Nee, ja. Ja, ja. En dan zei ik nee wel, komt een zwarme zaak in. En dan, ja. dan was het weer uh, een kapsalon. Uh, en wit ja, en uh, strak, heel. DL. Ja. Ja, het is gewoon eigenlijk gewoon nog zoals het was. ja, ja, het ja het Maar zo hoort het ook Het ja. ziet er lekker uit als een bruin uit. café. Ja. Uh, er zitten aardige mensen in aan beide kanten van de bar. Dankjewel. Jess in café, morgen van start. Ja. Om vier uur. Ja. En uh, iedereen is welkom. Ja. Tot zeven uur? Ja, tot zeven uur. Okay. En dan om de 14 dagen? Ja, voorlopig Met lang. een uitloop naar de zomer voor één keer in de maand? Ja, dan moeten we het in de druk planning ja. zien te uh, krijgen. Ja. Ja. Nou ja, dat komt zeker goed. Ik denk dat ja. het aanslaat hoor. He? Nou, in ieder geval bedankt voor de uitnodiging Veel ja. plezier ja. morgen. Dankjewel. Succes. En, uh, we gaan het zien en we gaan het horen. Dankjewel, bedankt voor de uitnodiging. Dankjewel. Dankjewel. Dank Verder, we kunnen verder, horen. <laughs> we Gewoon. We gaan gewoon door. <laughs> ik wou net dat er ongeveer nog voor drie uur te praten valt aan de overkant. Martine, we nou zijn. jullie komen. Goedemorgen. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, uh, Rode Kruis, afdeling Zandvoort. Er is veel gebeurd, er is veel te vertellen. Ja. Maar uh, het begin dingetje wil ik het hebben over, uh, over de lage scholen. Ja. Uh, er wordt wel veel geroepen. Niemand weet het meer, niemand doet het meer. Is niet meer zo vanzelfsprekend als het vroeger was. Maar jullie gaan terug naar de basisscholen. En daar wordt lessen gegeven aan de groep 8. Ja, dat nou klopt. Is de, er zijn natuurlijk jeugdafdelingen en volwassen afdelingen. En je gaat nu met de jeugdcursus naar de scholen. Ja. En het leuke hiervan, dat, dat moet ik meteen even vertellen, is dat het op initiatief van de leerlingen is. Echt het maar? is dus niet dat wij dit bedacht hebben, maar de leerlingen zelf. Als ik heel even terug mag gaan, een jaar geleden was er een, uh, een debat van de leerlingen van groep 8 in de raadzaal met de burgemeester. En daar mogen ze elk jaar bepalen waar 2000 euro subsidieproject naartoe gaat. En daar hebben zij vorig jaar in al hun wijsheid, wat ik onwijs gaaf vind, gekozen voor EHBO-lessen in groep 8. Uh, vorig jaar was dat in januari en uh, zijn we echt als, als een glaasbeleid bezig geweest om dat nog heel snel georganiseerd te krijgen op een holletje en een draf uh, en nou blijkt dat dat zo goed bevallen is dat de gemeente daar structureel subsidie voor heeft uitgetrokken, 2000 euro per jaar om dat uh, te organiseren en dit jaar doen we dat dus weer veel beter en beter georganiseerd en daar is Ingrid voor mee, ja. die heeft daar een heel project van gemaakt, want uh, ja dat is heel erg waarom wilden zij dat dan zo graag die leerlingen EHBO? ja ik denk dat ze het gewoon wel heel belangrijk vinden. Dat, ja. dat je ziet zoveel spannende dingen op tv. Wat moet je nou doen als er echt iets aan de ja, hand is? Ja. Slim hoor. Ja, heel ja, goed. Goede keuze. Je ja. keuze. Ja. Ja. Ingrid, ja. coördinator. Uh, Opleidingen. Opleidingen, lessen ja. en ja. programma's. <laughs> ja. Dat is van, uh, van klein tot groot, hè? want uh, de grote mensen hebben ook nog les nodig. Ja. Hoe heb je die lesprogramma's verzonnen voor... Uh... Oh, sorry. <laughs> ja, een beetje, dichterbij. beetje in de microfoon. <laughs> beetje in de microfoon, uh, voor de lagere scholen, want uh, ja, groep 8, klaar. Ja, nee, Het Rode Kruis heeft hele mooie lesprogramma's, met allemaal werkbladen erin en uh, praktijkbladen, waar hele mooie voorbeelden staan. En er komen twee instructeurs komen uh, twee keer lesgeven, en die gaan ook uh, ja, samen met de kinderen een verband aanleggen. En... En theorie, de, een, theorie, ook, uh, theorie moeten die ze ook uh, allemaal leren. Ja, dan. die staan op de werkbladen en dat gaan de docenten lesgeven. En de okay. kinderen hebben dan uh, ja, allemaal voorbeelden op zo'n beetje. En moeten ze dus uh, dan allemaal nadoen. En, uh, hmm. ja. Maar ja, maar de docenten zijn dat. Uh, docenten Rode Kruis of zijn het docenten van school? Uh, de, le de leerkrachten ja. geven zelf theorie lessen. Ah, okay. En docenten van Rode Kruis komen de praktijklessen geven. Het is okay. dus echt een heel mooi pakket. Ja, waarbij mooi. ze eerst de dus theorie in de klas krijgen. En daarna komt er iemand van ons om te oefenen met stabiele de... en nou, Noem maar op. Ja. Ja. Dat is toch leuk? Ja. Maar, maar is het heel intensief ook? In ja. Echt, ja, ja, ja, echt ja, ja. alles? Ja, nou, alles behalve de reanimatie hart, en de gewoon En dat is fysiek. Omdat je... Bij, uh, Reanimatie echt wat gewicht in de schouw moet brengen ja. om dat hart zo ver te krijgen. Uh, dus dat lukt vaak niet met 12 jaar. Nee. Onder de noemen break en rip. Nou, dan zit je goed. Dan zit je goed. Ja, ja. precies. En dat is voor kinderen eigenlijk ja. nog ja. iets. Maar goed, maar je, je moet, niet je te je te moet wel doen. wat gewicht meebrengen om die. Uh, precies, voor ons is, is dat meebrengen. geen probleem. Maar nee, nee, nee, nee, nee. We gooien wat gewicht in de strijd. Precies, wij <laughs> ja, wel. Ja, maar die kinderen niet. Het komt nee. bij de kinderen zelf vandaan, dan verwacht je ook enthousiasme. Ben je al op school geweest? Om te polsen? Ja, we hebben de, de lesmaterialen gebracht. En binnenkort uh, gaan we naar de scholen toe om een interview te houden met de leerkrachten en de leerlingen. En de kinderen? Ja. ja, ook met de kinderen. En dan krijgen we ook, mogen ze ook een evaluatieformulier weer invullen. En dan kunnen we ook kijken. Het is nog niet ja, gestart. Lijkt, lijkt mij, uh... nee, het, het, het, het loopt nu. De eerste lessen zijn nu gaande. Oh, okay. Als je dan kijkt naar de evaluatie van, van vorig jaar, die waren erg enthousiast. De kinderen vonden het geweldig. Mm -hmm. Soms een beetje, zei je dat er niet bijvoorbeeld afgehakte handen en dat soort <laughs> ja, dingen erbij waren. Ja, dat zijn allemaal dramatisch. Ja, maar. maar ze gaven eigenlijk allemaal aan dat ze zich zeker voelden dat als er iets gebeurt, dat ze weten wat ze moeten doen. Oh, dat maar... Nou, dat is natuurlijk winst, ja. Dus dat is heel mooi. Hoe zit het eigenlijk met uh, iets mogen doen? daar uh, mag je zomaar wat doen of ja. moet je gediplomeerd zijn nee nee nee iedereen heeft zelfs een burgerplicht om te gaan helpen waar je, tot waar je mogelijkheden zijn ja. en al bel je maar 112 dan help je al en, en dat is al belangrijk of roep je om hulp verder of, en dat kan iedereen van groot tot klein dus je hoeft niet echt een EHBO diploma absoluut niet, te hebben absoluut niet ja natuurlijk wel maar als iedereen maar helpt dan ja. zou het al zoveel beter gaan in plaats van filmen helpen juist Ja. ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Ja. Um, in de krant daar staat uh, een foto van jou en Rob Spruit. Ja, uh, Rob, ja. gelukkig bij is... op de rug na zo'n ja. afgelopen weekend. Daar gaan we straks nog even over me. Even voor Rob. Ja. Uh, Rob heeft jaren de coördinatie hulp, hulpverlening gedaan. Klopt. De aanvragen voor allerlei evenementen die gaan via Rob en die deelt in en die vraagt hoeveel heb je er nodig. Dat is wel een job. Ja dat, is, ja, dat is inderdaad, het is vrijwilligerswerk. Maar dit is wel een pittige klus hoor. Ja, Rob is daar gewoon uh, veel uur mee bezig om uh, um alles te regelen. En uh, uh, Rob heeft aangegeven dat hij daarmee wil stoppen. Nou hadden we een hele mooie uh, opvolger gevonden. Maar wegens perso persoonlijke omstandigheden uh, ja, gaat dat toch niet door. Dus we zijn op zoek. En je bent op zoek naar. We zijn op zoek naar een kanjer die uh, uh, de aanvraag binnenkrijgt en uh, dat kan uitzetten. En daar willen we nog een tweede persoon komt daarnaast. Dus Rob hoeft dat niet alleen, of de opvolg van Rob hoeft niet alleen te doen. Maar wel iemand met goede contacten. Die, die, die weet en gaat hoe het gaat. Wat er moet gebeuren. Mensen kan aansturen. Uh, het, die het leuk vindt om wat te gaan uh, organiseren. De coördinator die... Uh, krijgt een, een evenement binnen ja en dat zijn er nog wat in ons ja. dus het is echt een ja uh... nou, en van en, en zo gevarieerd hè van twee mensen op een voetbalveld tot veertig ja. mensen 40 bij een van, uh, ja, ja, ja. Nou, hij of zij die dat leuk vindt, kom eens praten met Martine Jouwstra. Wel, wel bekend bij Rode Kruis Afdeling Zandvoort. Jullie hebben eigen website? Ja. ja. ja, We hebben een hele leuke website waar het afgelopen weekend ontzettend veel op is gepost. <kwijm> uh, want we zijn echt coördinatoren aan het zoeken. We hebben een hele goede coördinator voor uh, communicatie. Dus de uh, website uh, Rode Kruis Afdeling Zandvoort is goed te vinden. En uh, daar kan je ook zeker contact via krijgen. zeker een contactje mee leggen. Ja, mooi. Uh, opleidingen? De, ja. Van klein naar groot. Ja, ja, ja. Er zijn uh, uh, gewoon opleidingen voor beginnende uh, EHBO'ers. Gaan ja. die dit jaar ook lopen? Die lopen al. Die uh, lopen Martine, al? Geeft, uh, oh, sorry. Martine geeft les aan opleidingen, aan <kwijnt> JD, maar ook... Uh, voor kinderen, EHBO, wandelletsel, botbreuken. Dus een heel gevarieerd aanbod. En bijna elke week wordt er wel les gegeven in een ander onderwerp. in een ander onderwerp ja. Ja. Ja. Kunnen die kinderen, um, um, nu ze dus op school deze praktijklessen krijgen en, en, en theorie lessen, ook een diploma gaan halen eigenlijk? Ja ze, krijgen, kan dat? ja, ze krijgen nu wel een certificaat van deelname. Waarop ja. precies staat wat ze gedaan hebben om een, een, een, een eenheidsdiploma te gaan halen. Dus echt het officiële moet je wel wat ouder zijn. Zijn. Maar we hopen ja. wel dat ze enthousiast zijn. Want en we hebben wel bijvoorbeeld nu twee jongeren die al meelopen met inzetten. En gewoon als ze wel oh, pleisters yes, moeten ja. geplakt worden, dat zij dat kunnen doen. ja de onder, onder begeleiding van. Ja, dat is erg leuk. Ja. Ja. Dus, dus dat je, kan. Dat kan, oké. Okay. Ja. Ja. Dat is natuurlijk wel leuk voor ze, omdat ze mee kunnen lopen. Want dan voelen ze zich ook uh, ja. gevaardeerd binnen ja, de groep. Ja, zeker. Dat is heel belangrijk. Ja, hoor. Ja. Um, over dat meelopen gesproken. Um, veel evenementen. Veel mm -hmm. EHBO'ers. Trek je dat eens antwoord met deze vrijwilligersgroep? Um, Bijvoorbeeld nou, vorige week? Ja, nee, dat is niet alleen in te vullen met Zandvoortse mensen. Dat is gewoon te groot. Mm -hmm. Maar gelukkig hebben we een heel goed netwerk in de regio. Maar ook van ver ja. daarbuiten. Uh, en er is tegenwoordig een systeem dat, dat we dat kunnen openzetten voor mensen van buiten Zandvoort. En dan zien we dat dat heel snel wordt ingeschreven van, van ver weg. Uh, afgelopen... ja, dus een, open, een open afroep? afroep. Oh? Ja, dat is een gesloten ja. netwerk van het Rode Kruis. En je kan kiezen om hem alleen binnen je eigen organisatie te zetten. Of ook, ook wijder. Ja. En zondag waren er mensen uit Bokstols. Vol, uh, zo. Uh, uh, nou, echt, uh, weet ik veel waar vandaan. Alkmaar, Zandam uh, ja. uh, mensen die dat zo leuk vinden om te komen. Er was er zelfs eentje die was het hele weekend had de kamer in het haar hotel geboekt om hier maar het weekend mee te kunnen draaien. Ja, ja het is natuurlijk heel bijzonder natuurlijk, ja. om zo'n weekend mee te maken. Maar ja. ja. ja, dan ja. moet ze natuurlijk zelf ja. betalen die kamer. Die kamer? Ja, ja tuurlijk. Ja. Nee, maar, ja, ja, nee wij, geen budget voor. Uh, is je daarvoor. Daar ja, nee, nee, nee. heb dat, dat ik net naartoe. Je doet het met vrijwilligers. Ja, maar ja. ze zijn zo vrijwillig als ze het leuk vinden om een weekend ja. op voor te doen. Ze krijgen reiskosten en gewoon eten op de hele ja. dag. Omdat dat het is zo goed. bijzonder is natuurlijk ook. Maar een, ja. een kamer voor de dag. Nee, nee. Nee, nee nou, maar absoluut dat, zie je, niet. dat zie je bij wel meer vrijwillige evenementen, dat men het gewoon zo leuk vindt. Ja, dat ja. is het. Maar het zijn bij, ook leuke inzitten die wij hebben. Bij, bijvoorbeeld die, uh, de vrijwilligers van uh, de dertig van Zandvoort. Ja. Die kwam ik uh, zondag weer tegen met een andere heersje Precies, ja, maar dat zijn dezelfde soort mensen ja. die het leuk vinden ja. om dit soort dingen te doen. Ja, daar zoeken we er nog een paar van op. <laughs> ja, kom maar op. Altijd welkom bij ons. Dus je hebt, uh, uh, eigenlijk heb je van alles uh, niet, niet spinnend nodig, maar je zou wel een brede groep willen hebben. Ja, nou het is altijd is het handig met zamp, om extra handjes te hebben. Ja, dat gaat goed. Dat is gewoon leuk. Het is een vaste ploeg, er komt wel wat bij. Ook dat gaat goed. Hm. Uh, uh, ook gelukkig wat jongbloed, dus dat is fijn. Maar ja, iedereen is welkom bij ons. Komt Mooie doorstroming, hè? Ja. Jeugd naar... Uh, ja. Want ja. je, het is ook vrijwilligerswerk, hè, wat jij dan oh, ook stikke. doet, hè? Ja. Ja. En ben je daar ja, nou veel, veel tijd aan kwijt? Ja, dat varieert dat? Nu zijn we bezig om de, de lesmateriaal op scholen op te zetten. Dus ben je ja. meer tijd kwijt en van de zomer zijn de scholen dicht. Ja. Dan, uh... dan heb je weer andere, weer andere evenementen dat je daar... Uh... Of is dat dan minder? Dan is het voor mij minder, voor jou dan minder dan uh, ja. ga ik meer de vergaderingen notuleren. Oh, ik je bent een een beetje uh, Ja, mooi. Maar die zijn ook heel belangrijk, hoor, poten. Heb je al een eigen nee. opleiding gevolgd? Nee, nee, nog niet. Ja. Oh jee. Nee. Of mij Martine, wel een meestal Martine aan het pushen van... Uh... Ja. Nou ja, Ingrid heeft hele goede andere kwaliteiten. Dus als die ik de opleiding doe en zij het dat hele is administratieve ja, stuk eromheen, dat is geweldig. Goed geregeld. Wij vullen elkaar goed aan. Ja. Ja. Ja. Maar dat moet ook, hè? Ja, ja dat moet ook. Ja, want... Weet je, het is vrijwilligerswerk, dus je moet gewoon ja, de dingen doen die je die leuk vindt, je leuk vindt waar je energie van krijgt. Right. Maar het ja. moet ook niet allemaal te veel worden, dus nee. Uh, nee, daarom is het is heel zo. fijn dat ja. te erbij is. Ja. Ja. Leuk hoor. Ja. Maar ze heeft wel zondag meegedraaid een dagje, mee ja, op het ja. gekeken, gedaan. Uh, nou, het is wel handig als je inkijken hebt in wat er gebeurt. Natuurlijk. Daarom, ja. ja. ja was dat was ook de reden dat ik mee uh, ging, maar ik vond het erg leuk om te doen. Ja. Mooie energie uit het team en uh, ja, het was een leuke dag. Ja, Circuit, ook nog een vaste uh, werkplek van jullie? Ja, absoluut. Ja, dat er. gaat nu weer lopen. Vorige mm. week was natuurlijk de eerste weer op de circuit. Mm -hmm. ja. Dus de komende... Ja, het, de, de ja, de de reis reis ja precies. Morgen, ja. Ik, uh, ja. En, en vanaf nu gewoon ja, ja, veel. Tot en dan zit je uh, natuurlijk ook met... Uh, uh, met grote en kleine evenementen. Ik noem maar ja. even de, de, de jumbo dagen bijvoorbeeld. Ja, die, die uh, zijn, zijn wel groot. groot ja. Dat trek je niet met z'n tien. Nee, nee. nee dan, dan zijn we ook bijna met veertig man. Veertig man? Ja. Oh. diverse posten rondom het circuit en veel voertuigen zijn lopende posten. Ja, fietsers, een mule, uh, uh, ja, van alles uh, hebben we dan nodig. Want mensen zitten ook overal in duin, dus je kan je ook niet overkomen met auto's nee. en zo. Met een karretje toch wel? Ja, precies. Dan noemen ja. we een mule. Dat is een ja. soort golf. Ja. Een soort ja, een karretje. <laughs> ja, een karretje. <laughs> Geen mobiel. Nee, dan komen we er ook hoor. Daar heb je altijd wel liefhebbers voor, hè, voor dat dingetje. Ja die, ja, die is favoriet. Die is favoriet. Het moet er ook leuk zijn. Ja, Vrijwilligerswerken moet je leuk vinden Altijd. en het moet ook leuk zijn. Dat het is het. Het zou niet zo moeten zijn dat je het, uh, met tegenzin naar de EHBO gaat. Nee, nee, nee. Maar dat zie je ook. Het was uh, zondagochtend om zeven uur de eerste <coughs> briefing. Nou, dan kom ik met dichte ogen binnen en de rest staat er al, ja, wat mogen we? <laughs> denk oh je jongens. <laughs> Fijn dat iedereen zo Enthousiast, ja, goed is, team. maar ja, laten we even ja, wakker man worden. Man op, op. Ja. Hey, als je eenmaal EHBO bent, hè? Ja. ja. Dan uh, uh, moet je zoveel inzet dat doen? Uh, of je moet zoveel lessen nemen? Nee, je moet elk jaar weer uh, les hebben om competent te blijven. Dat ja. wordt gewoon van ons verwacht. Ja, en ja. Dat, dat, dat er moet, ook... moet eruit. Nee, het is wel... Uh omdat het gewoon wisselt met, ja. met, met de dingen. Dus is het goed om competent te blijven. Als je bij ons ook inzetten doet, dan zijn de lessen gratis. Dan heb je gewoon het hele pakket. Hm. Maar er zijn ook genoeg mensen in Zandvoort die bij mij wel de lessen komen doen. Maar niet inzetten doen. Nee, okay. Mensen voor de kinderdagopvang. Oh. Mensen in de ja, detentie nee. werken. Mensen dan overal. Moet je examen ook doen elk jaar? Ja. Ja. Nee, niet, el niet elk jaar examen. Nee, Je nee? doet één keer examen en daarna laat dan je ook zien je dat je nog competent okay, bent. Oké, okay. oké. En dat wordt dan een uh, soort, uh, ja... Nou, dat houdt Ingrid toch allemaal bij wie er moet komen en waar. En, oh. ja. Oh, oh. Ja. Ja, nee, nou dan ja? gaan we kijken. Ja. Als mensen dan bijvoorbeeld BHV op hun eigen bedrijf hebben gevolgd of iets, dan gaan we ja, ja, even ja. kijken. Maar ja. er komen vaak updates in de EBO Dus het is gewoon handig ja. om ja. dat goed bij, bij te houden. Is goed. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus zo doen we. Ik heb ooit in het ver verleden ook EHBO-diploma gehaald. Maar ik nou, heb het kan er vernieuwd worden. Ja, ja. dan moet ik dat weer bijhouden. Dan je moet ik dat weet wel niet weer opnieuw ik, gaan doen. Maar doe. ik heb het wel allemaal geleerd. Hè. Ja, nou heel en, goed. Dan weet je in ieder geval hoe je moet helpen. <coughs> Hulp moet inroepen en waar je om moet Ja, dat is ja, alle handelingen en zo, daar ben je natuurlijk allemaal weer een beetje nee, tijd. En die zo, veranderen maar. ook wel Ja, regelmatig. is dat zo? Ja. ja. ja. Voortschrijdend inzicht. Voor ja. Absoluut. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou ja, dat is zeker ja. waar, ja. ja. Absoluut. Ja hoor. Ja. ja. Um, Afsluitend. Ja. Ja. We gaan naar de scholen voor uh, groep 8. Daar hebben ze zelf verzonnen ja. in, uh, in hun, jij noemt dat wijsheid van de raadzaal. Ja, ja. ja. absoluut. Ja. Ja. Alle, alle leerlingen dus in Zandvoort, hè. in die groep 8 zitten, krijgen EBO. Gewoon heel Zandvoort, ja. Daarnaast zoek je een coördinator, coördinatrice, uh, uh, hoe moet ik zeggen, evenementen, hulpverleningsdiensten. Ja, ja, liefst twee. Liefst twee? Ja, liefst <laughs> ja, twee komen. Ja, laat ja, ja. niet. Ja. En voor de rest uh, uh, is het gezellig bij EHBO. En als iemand er wat van wil weten, kunnen ze naar rodekruisafdelingszovoort.nl. Ja. Juist. Ja. Ik dank jullie wel voor de komst. Graag gedaan. Dank, dank, wel. dank jullie wel. We zijn alweer terug. Is Achsobis Kostas Bambatias. Goedemorgen. Ba Bambatias. Bambatias is het. <kijnt> wat heb ik goed gedaan. Voor ja, helemaal goed. Nee. Um, gekozen tot de beste Grieks restaurant van ja. Nederland. Dat is nogal wat. Ja. Zeker weten. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. <laughs> ja. um, ik heb vanmorgen het Griekse magazine gelezen, maar dat gaat inderdaad over uh, alles wat in... Uh, in Nederland en Griekenland bestaat. Ja. Uh, Concurrenten uit Roosendaal en Geldermalzen. Nou, goede collega's. Ja, het, ja en dat heb je ook gezegd. Het zijn ja. goede collega's. Ja. Ja. Maar uiteindelijk kom jij er toch bovenuit. Hoe, hoe komt dat Top zo? Publiek, eerst. En dan uh, ja, de, de, de jury. Dus als jij bent, jij bent uh, gewoon ja. Ja, hoe jullie het maar doen. Eerst, uh, ja. eerst wordt er gestemd door de mensen die uh, ja. de, de, de gasten. Ja. Uh, die zit daar nee, In heel hele Nederland, hè? Dus het gaat over. Ja. ja, ja. En dan worden er een aantal restaurants uitgehaald. Klopt. En dan komt de soort van mystery, mystery guest. guest komt, ja. Uh, ja. eten. Die zegt niks. <laughs> nee. <laughs> <laughs> niet eenmalig. Er komt herken, je, herken je hem of niet? Nee, nee niet. Totaal vreemd. Nee, nee, echt niet? Nee. nee? nee. Nou, dat nou, dat nou, dat is goed. van <laughs> de mystery guest. Anders ga je <laughs> ja, ja, allerlei ja. dingen. Nee, maar dat is zo. En ja, dat is niet, niet, niet de bedoeling. Nee. Uh, het juryrapport gaat over verse producten, mooie wijnkaart. En gastvrijheid. zijn dat de speerpunten die jij ook wil zien in jouw restaurant? Niks anders. Dan hoe wij 17 jaar geleden begonnen. Wij, mm -hmm. proberen, wij, wij proberen altijd uh, verse producten en uh, ja, mm. wij willen de beste meneer op de Griekse keuken hier brengen. Ja. En jullie zijn heel gasvrij. Ja, ja. Mijn ouders staan in de keuken, ja. bekend voor jullie. Nog steeds. Ja, klopt. klopt. Ja, nog steeds. Mijn vader, Jorgos, mijn moeder Theodora. Ja. En je broer ook? Is het je broer die daar staat? Mijn broer, je broer mijn staat er ook, hè? Ja. ja mijn vrouw, Liane. Mijn vrouw, ja. Ja, het is echt een echt familiebedrijf, dat ja. merk je ook ja. als je er bent. Ja, klopt. Uh, je kent ook heel veel antwoorden, dus, hè? Gelukkig wel. Ja. <laughs> Van de dag één, de zand ja, de pons in, in, de, in de armen, armen gesloten. gesloten, gesloten ja. Ja, ja. En wij willen dat bedankt zeggen. Ja. Ja. Ja, het is prima om daar te zitten. Ja. Um, ik moet even terug met die wijn. Want, uh, ik kom nu terug. Je bent gisteravond teruggekomen uit Griekenland. Ja, ja. Ja. En daarna heb je nog een klein beetje wijn gedronken met een artiest. nee klein beetje. Uh, die artiest gaat optreden in Zandvoort. Nee, dat was een optreden in Haarlem en heb je ons uh, even bezoek. Uh, ah, okay. even op bezoek. <laughs> uh, over wijn gesproken, uh, jullie wijnkaart uh, staat ook in het rapport. Nou, heb ik uit betrouwbare bron dat jouw broer een wijnkaart heeft. Mijn broer niet, maar hij is wel een, ook een familiebedrijf. Ja, ja. Dat komt van dezelfde streek van nou. ons en dus een topproduct uh, van ons daar. En wij brengen het hier... Uh... Ja, wie schenkt die wijn dus tegen dus jou? Je betrekt ja. de wijn van, uh, van ja. de kennis. Ja, ja. precies. Ja. Dus het is onze wijn eigenlijk is van van onze streek. Ja. Meteoro heet dat. En dat is uh, van Meteora. Meteora is een uh, gebied dat mm -hmm. uh, heel bekend in Griekenland, in het uh, vasteland. Ja. Uh, daar kom ik vandaan. Ja, dat is jouw geboortestreek, zeg precies. maar. Precies, ja ja, want je schenkt die wijn ook in je restaurant, ja. Ook, ja. ja, daarom probeer ik uh, ja, ja. al jaren zo... Ja. is wel een heer niet te krijgen, ja. dus... Nee. Nou, je moet importeren, importeren weer. Ja, ja natuurlijk. Maar je, gaat, je gaat het bedrijf. zelf uitzoeken, toch? Ja. Maar ook niet alleen maar die nog meer wijnen. Wij, pro wij proberen niet de makkelijkste manier om uh, Griekse wijn hier te promoten, maar wel de beste van de beste. Ja. En wat is best van de beste? Niet meteen de duurste, maar wel een uh, kleine bedrijfjes dat maar produceert heel goede wijn en een goede prijs is. Ja, dat is wel ja. logisch. Maar ja. ja. nou, het is wel hopelijk dat je die uh, zelf die wijn uh, ja. uh, naar Nederland moet halen, want dan heb ik ook de kwaliteit die jij wil hebben in huis. Precies. Ja. Um, 9 leuk. april is het feestelijk uitreiken van uh, de oorkonde. Ik heb hem al uh, gezien staan op het internet. Jij met ja, de, de directeur. We zijn allemaal zenuwachtig. Het... Ja. ja, ik kan ja. me voorstellen, ja. ja. Hoe gaat dat gebeuren? Geen idee. Geen idee? Oh. Je moet er ja, wel over. Ik, ik, ik, ik probeer niet zo groot te worden. Omdat, nee. ja, ja, Wij moeten bezig zijn. Ja. En ik wil niet mijn ouders... Uh, Daarmee belasten en zo. Ja, precies. Ja. Ja. Ja. Maar we gaan zeker een grote feest geven. Ja. Zijn ze trots op jou? Zeker weten. Allemaal. Niet op ons, want dat is een team. Ja, allemaal. Jullie zijn allemaal... Het is dus inderdaad een heel team van ouders naar jullie toe en je vrouw. Dat is natuurlijk logisch. En alle medewerkers. Ja. En je kinderen, hebben die al ambitie? Ik heb een dochter. Ja? Die is 18 al? is 18. My god. En je zoon? Net geboren. Ja, ja. Ik je heb wat, nog... je ook zin in een restaurant? Ja, dat, dat, ja, absoluut. Ja, echt waar? Ik krijg alleen maar goede berichtjes. Ah, wat ik, leuk, ja. omdat je een familiebedrijf ja. hebt. Dus ja. Het wat zou leuk. Het heel erg leuk ja. zijn als je ja. een familiebedrijf ja. door zou schuiven. Wie weet, wie weet. Ja. Zijn ze helemaal klaar voor? Denk je, kan haar willen proberen <laughs> haar te remmen en zijn, ja, ja, een beetje je genieten en zo. Bieren, ja. ja, ja. Ja, ja. Wat, je wat je wil. Wat leuk vindt. Ja. Ja. Dan kan je altijd terugkomen. Ze is nog jong genoeg om de wereld te verkennen Wat leuk. In het restaurant gaan zitten. Maar op die moment, ik zit uh, op het punt dat uh, mensen komen binnen en zeggen nou, waar is Zoe? Ja, echt waar, ja? Dus, ja. ja. ik maar weet maar, nog dat ze nog dat ze, meer, zijn, uh, ja. Ja, dat ze net geboren was, dat weet ik nog wel, ja, ja, ja. En je andere, en je zoon ook, ja. Joris, ja, ja was. Ja. Het is een uh, eigenlijk een traditioneel restaurant, hè? Boven en beneden. Een ja. voorzaal en een achterzaal bij die oude boot. Ja. blijft dat zo... Die is weg. Is die weg? Die is weg. <laughs> nee. Wij gaan niet zo vaak meer naar boven met, uh, nee, met dat de oude mannen. En... Ja, er is wel een uh, ja, renovatie boven gebeurd. En ja. Het is meer... Nou, meer voor uit. groepen? Voor groepen is het voor meer groepen, voor groepen. Ja. Voorzaal ja. is... is uh... Nee. Ja. ja. Heel veel van onze gasten komt hier nou ook met de groepen, omdat nou, het oh. is wel nou, leuker. Maar, ja. Het ja. is meer comfortabel. Ja, dus klopt. Je, als je maar hebt uh, 25 jaar getrouwd te vieren of een ja, feest leuk. of een ja, jarig, ja, ja. dan zeg je nou, we gaan naar boven. Ja. Dus jij zit wel op het restaurant wat je leuk vindt, ja. maar wel op een aparte plek. Ja, ja. oké, okay. het is ja. apart, ja. ja. Heb je op zoveel uh, groepen? Ja. Ja. ja. ja. ja. Allemaal, uh, zeker nu, met het, uh, met het begin van het seizoen en het seizoen, ga je meer toeristen zien. En, uh, nou, dus nou dus ook de Zandvoorters, Zandvoort, denk ik. Wel, maar we, zijn nooit naar, we zitten wel in het toeristengebied, maar mm -hmm. we hebben nooit zo gekeken. Dus we kijken ja. altijd naar onze vaste klanten. Ja. De laatste jaren onze grens is iets groter geworden. Dus ja. mensen van uh, de regio... Die komen naar, naar jullie toe. Dat vind je niet erg, even de auto nemen, bij ons hmm. komen eten en ja, terug. Ja. Dus niet toevallig dat komt in Zandvoort, maar kom uh, speciaal nee, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar ja. dat doen wij ook. Dan als je wil dan ja, je eten. Ja, dan zoek je dat ja. Toch? Ja. Dan, zoek, dan zoek je een, ja, een goed restaurant ja, is, op een reis. Dus, nou, ja. ja. dan, dan, dan kunnen wij ook in de wintertijd. Uh, uh, ja, zonder stress, uh, alles ja, rommelen. Ja, ja, ja. En, en jullie doen ook nog te, catering, hè? Doe je dat nog Ketering, erbij? ja, ook nog ja, steeds. Ja. Ja, als we iemand een feest thuis hebben, dan kan ze ja. bij ons uh, vragen om alles te organiseren. Ja, dat en doen dus jullie zo mooi. Ja. Uh, uh, ja. Dus, en ja, iedereen is enthousiast hoor. Ja. Weet ik, ja. ja. <laughs> ja. Ik pak je mee, <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Heb jij al besteld? Ja. Nee, nee. in P Pluspunt hebben wij een prachtige catering toen gedaan. Dat was echt fantastisch, hè? Ja, klopt. Ja. Ja, voor grote groepen is dat wel mooi. Is heel bij, uh, leuk, het is echt leuk hoor. Ja, dat ja, is echt heel leuk. Ja. 9 april is de uitreiking. Um, je bent heel, heel laat naar bed gegaan, dus we gaan je, je rust gunnen. Want vanmiddag moet je je weer voorbereiden voor vanavond. We zijn nu bezig vanaf ben 7 uur. Is er muziek vanavond of niet? Vanavond niet. Okay, nee. ja. We doen het één keer per In de maand. In de maand, hè? Ja. ja. En uh, ja, dat is altijd succes. Dat is heel leuk, ja. Ja. heel gezellig. Ja. Ja. Nou, je oh, zal het druk genoeg krijgen, denk ik, Kostas. nu de komende tijd. Hè? Ja, al die mensen die oh, komen, ja, willen. Allemaal die willen die komen, ja. <laughs> hey, um, bedankt voor je komst. Uh, ja. 9 april gaan we het meemaken ja. wat er uh, in, de, in de zaak gaat gebeuren met uh, de uitreiking van, uh, van de oorkonde. Ja. Ja. Nogmaals gefeliciteerd. Leuk, ja. Dank je wel voor de Van harte. Na 9 april we gaan we weer over praten. Is nog altijd. Dankjewel. Ja. Hartelijk dank, Dank je wel. Op 106.9 straks meer. TFM. Maar nu eer.